Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Joris Dubinitski met het NOS Journaal. Het kabinet houdt mogelijk vanavond of kort na het weekend een nieuwe coronapersconferentie vanwege de stijgende besmettingscijfers door de Omicron variant. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet een strenge lockdown in te voeren en dat zou betekenen dat er weer van alles dicht moet. Als dat vanavond inderdaad de boodschap is... dan vrezen ondernemers een heel harde klap... zegt branchevereniging Ondernemend Nederland. De organisatie denkt dat ondernemers zich nu de vraag stellen... of ze nog wel door willen gaan. De hoofdverdachte in een afpersingszaak rond een fruitbedrijf in Hedel... is opnieuw opgepakt. Hij zat al vast. Vanuit zijn cel zou hij opdracht hebben gegeven... voor het beschieten van meerdere woningen in de Bommelerwaard... en het in brand steken van een huis in Tiel... Daar wonen medewerkers van het fruitbedrijf in Hedel... waar ruim twee jaar geleden een lading cocaïne werd onderschept. De criminelen houden het bedrijf verantwoordelijk. In de Filipijnen is het aantal doden door orkaan Rai opgelopen... naar zeker 18. Zeven mensen worden nog vermist. De orkaan van de zwaarste categorie kwam donderdag aan land... op een eiland in het oosten van de Filipijnen. Gebouwen zijn beschadigd en op veel plaatsen is geen elektriciteit. De politie van Rotterdam heeft afgelopen nacht bij twee achtervolgingen geschoten. In het Zeeuwse Tolen werden vier mannen klemgereden die even daarvoor een woning in Ridderkerk zouden hebben overvallen. En later schoten agenten in de haven van Rotterdam toen ze een automobilist achterna zaten die er bij een controle vandoor was gegaan. De auto botste daarbij tegen een politieauto. Niemand raakte gewond. Twee betogers zijn vanochtend opgepakt omdat ze de koningin Maxima-kazerne... van de Zee bij Schiphol hadden geblokkeerd. De twee hadden zich vastgemaakt aan de hoofdpoort. Hun actie is onderdeel van een internationaal protest... tegen onder meer het Europese migratiebeleid. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het is ongeveer 9 graden. Morgen weinig verandering, al breekt smiddags mogelijk... in het noorden van het land even de zon door. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Oud Zandvoort. Wanneer het lekker. Je gaan naar en van die schepje op het verkeer.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 Maar wat hebben we een bijzonder mens hier aan tafel? De techniek en de muziek is verzorgd door Jan Kool. Dankjewel, Jan, voor al even je werk weer. Even een correctie. Zeg het uh, eens, Jan. De, de, de muziek is uitgezocht door Kortdraaier. Nou, dat dus al is mooi. altijd. Maar, maar jij bedient de knoppen, jij ja, bent de regisseur. Ben de Bedankt, Jan, voor je aanwezigheid, ja. voor al je werk. Um,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 Ja, goedemorgen Pieter. Goedemorgen Ted. Goedemorgen. Even voor de luisteraars die, die het misschien niet weten. Dat zijn de nieuwe zondvoerters. Ted van der Leden die wordt volgend jaar 80 jaar. Het is, wow. hem, het is hem niet <laughs> aan te zien. Als je, als je het zo zou zien, dan zeg je van nou, een eind zestiger, begin zeventiger, zo ziet hij eruit. Hij is goed ge, gevormd nog steeds. Ja, je maakt het mooi, hè? Afgelopen week was jij 48 jaar getrouwd met Hennie. Ja. Wat een tijd is dat. Ja, mooi. Dat is, dus, ja, dat is een hele leuke tijd. Alleen het afschuwelijk is dat het vliegt.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 En toen heeft zij verteld hoe je aan een claim komt. Die moet je dan kopen bij de gemeente. En uh, mijn vader heeft dat gedaan. En die heeft in de Westerstraat... Uh, een even, even voor de is de, de Westerstraat. Tussen de Kerkstraat en de Hogeweg. Ja. Dat is bij dat kleine poortje bij de Weg. En uh, het uh, laatste straatje als je naar boven gaat bij de Kerkstraat. Nou, is... In feite zijn dat de nieuwe huizen. na de afbraak van de na Duitsers. Na de afbraak, ja. Eh, tegenover Bonnie, Molenaar. Ja, per, tegenover Bonnie. Ja. En Bonnie waren uh, onze goede overburen. Heel leuke mensen, gezellig. En. Uh, nou, maar het was een kalant. En wat zei de gemeente? Nou, kijk eens, wie hier bouwt, dan. Komt daarachter, komt niets meer. Je krijgt zitte duinen en dan krijg je het zand en zo. Nou, dus mijn ouders die hadden daar wel trek in. En uh, die kochten zo'n claim En de bouwkas van de Nederlandse gemeente, die bouwden daar huisjes. Ja, dat, dat waren prachtige huisjes. Sloten mooi aan op de bestaande... De Zuidbuurt. De Zuidbuurt, hè. Dat was helemaal prima. Nou, en... Uh,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 Nou, koning kreeg zijn centjes en wij gingen het bouwen. Maar wij, <laughs> toen was ik nog een babytje. Ja. Dus dat ja, dat. <laughs> We gaan nou, even luisteren naar ja, de muziek, toch? Ja, heb je een mooi. Boem, boem, boem.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 En uh, ja, hij ging elk weekend... nee, elke week... in de zomermaanden naar het strand, Helios. En uh, dan moest je wel fietsen... vanaf de tent naar school in Haarlem. Wind uh, tegen morgens en wind tegen avonds. Ja, hoe weet je dat? Je ja, bent de <laughs> zandvoordeur, <hè>? ja. <laughs> ja, Ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Je woont in Haarlem... en je zit in Haarlem op school. Ja. En, uh, de basisschool, de lagere school. Dat was de lagere school...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 Uh, hoeveelheden in zo'n swin terechtgekomen... dat ze er niet meer uit konden als het app werd. Nou, en dan zag je zo'n beest, dan gaf je er een schop tegen... en er kwam zo'n horsmekreel boven, die pakte je... en die ging dan in een emmertje... en dan uh, werd dat thuis uh, wel... Uh, uh, bereid voor de poes. Uh. Nou, lekker waren ze niet, nee. hoor. Horsmekreel is niet lekker. Nee. Okay. Nou, dus, dat, uh, dus dat deden we dan. Ja. en uh, Nou, iets onsmakelijks...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 Maar in het begin van de oorlog, 1940? Ja, dat is 1940-1942. Ja. Ah, okay. Dus de Duitsers die hadden een bevel uitgevaardigd... het lijkt een kerstvel... die hadden een uh, bevel uitgevaardigd... dat uh, de mensen... Uh, s'nachts niet op strand mochten blijven. Nou, oké, okay. dus moest je overdag... en wanneer het schikte naar je tent... niet elke dag waren we er in die tijd. En wat gebeurde er toen...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 En, nou, dan zat je te genieten, terwijl het eigenlijk om te huilen was. Hè. Ja, maar maar Je wist ook niet hoe gevaarlijk het was. Je, je wist niet hoe gevaarlijk, en het was ermuiden. Hè? Ja. En je zat op de duinen in Zandvoort. Ja. Dus, en dan, uh, als je het dan hebt over het beleven, het oorlogsbeleven... dan uh, denk ik heel sterk aan de schijnwerpers...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 And let the people shout, and let everyone.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 over zijn leven in Zandvoort... zowel op strand als daarbuiten. Uh, wilt u reageren, dan kan het. De telefoonlijnen staan open. Dat is 023 5730393. 393. Dan kunnen we de vraag onmiddellijk beantwoorden... tussen 023 57 30 39 3. Dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. Ted, we hebben net zitten praten... tot het begin van de oorlog, 1940... Uh,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 Want die zaten er lekker onder. Nou, en dan mocht je weer verder gaan. En zo ging je dan uh, via de uh, Bloemendaal ging je over Veen. En dan ging je de zeil weg af en dan ging je naar huis. Toch en dan had je hout. Het, het, toch is het ongelooflijk. Je praat nu even eenvoudig over lopen, fietsen. <laughs> ja, uh, ja. Als je dat aan de jeugd van tegenwoordig <laughs> vraagt, van loop eventjes naar Harlem heen en weer met ja. houdt, dan kijken je ze verbijsterd aan van wat is dat?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 <laughs> Ongelooflijk o uh, Ted, uh, ik, ik laat die periode achter ja. Ik ben blij dat je gezond tegenover me <laughs> ja. zit ja, ja. Uh, Niet meer over vuurwerk praten nee. Maar je komt in 1947 Weet je op het strand En opeens zie je iemand die aan het verdrinken is Ja Vertel eens even uh, Ja, dat was in 1947 uh, uh, Gerry van Eerde En ik stonden. op. Uh,